Okay. dus belangrijke begrippen wat voor ons cruciaal zijn dat we langzaam gaan leren, alles bestaat uit die vijf vier fases, alles in vier fases, keter Hochma, Pina, zierampie en maal. Ja, dat was belangrijk dat alles wat bestaat, elke wens wordt gevormd uit die vijf alles wordt op die manier gedaan en daarmee wordt bereikt dat het licht verkleind wordt. Dat naar beneden komt. Want zonder het verkleinen van het licht kan het niet ontvangen worden. Ja of niet? Want de ontvanger is alleen die maalgoedheid uiteindelijk. De rest is alleen maar eigenschappen van het licht dat ook in ons... Uh, hun sporen uh, nalaten in ons. Maar eigenlijk is dat de bedoeling is dat. Is de maalgoed is de bedoeling. goed is het voor het koninkrijk. Dat is dan de, echt een zware gevoel, zwaar woelig wat we zeggen, gevoel wat ook wij soms krijgen op zondag of op shabbat. Ik heb het op shabbat bijvoorbeeld. Op shabbat middag het is het tegen de, laten we zeggen, een uur of twee of drie, afhankelijk van, is de absolute top moment, wat een mens kan bereiken hier op aarde. Maar dat hoeft niet op, van jou, Shabbat zijn, Je kan het op zondag hebben. je kan het op dinsdag hebben. Kabbalist kan het oproepen in zichzelf, dat Shabbat maken op dinsdag, Of op maandag. Of op, op, op, op, op, op, op, op, op zondag. Het is een kwestie, het is het toestand van Shabbat. En natuurlijk niet, niet, het uh, uh, Kalendarisch <coughs> Shabbat. Zelfs het hele Joodse volk doet het op Shabbat. Jij kan het op dinsdag. gaan. Het is jouw toestand, innerlijke toestand, hoe jij jezelf joh joh voorbereidt voor Shabbat. En jij belooft dat? Ja, natuurlijk. Ja natuurlijk bestaat wel zoiets als Shabbat ook in het heelal Ik bedoel, zo'n um, so maar je kan het jezelf op, opwekken. En er, hoe meer je dat kan jezelf opwekken. Dat is wat er nu noemt, dat, is, dat, is, dat, is, dat is kan uh, niet gaat Dus de, de Torah geleerde, de, als iemand dan Kabbalah leert, dan kan die... Uh, nou, nog pas. Op Shabbat betekent Shabbat toestand van Shabbat. Natuurlijk in, in onze wereld weet oh, wij dat ervaren op Shabbat oké okay, omdat um, we bereid ons voor voor vrijdag bereiden we ons voor voor Shabbat en dan op Shabbat dan hebben we een speciale instelling waarbij van binnen waarbij we waarbij als het ware al dat materieel wereld we niet zien, ik bedoel lopen en alles wat we doen, we doen samen dat maar wij als het ware alles van wat de maalgoed bij ons is, brengen wij al die krachten omhoog. Dus we ervaren die maalgoed als het ware niet. En wij krijgen als het ware extra hier iets te ervaren. En de hoogste ervaring is natuurlijk, en dat is in drie fasen, vrijdagavond is de eerste komst van het licht. ...extra wat wij ervaren... ...wat wij krijgen het licht gewoon... ...elke jood kreeg dat... <coughs> ...als die zich natuurlijk... ...als die Shabbat natuurlijk houdt... ...doet er niet toe, zelfs een gewone... ...gewone boerenjongen... Uh, ...die ontvangt dat... ...op vrijdagavond... ...als die natuurlijk... ...zich aan de wetten van het Shabbat... ...wat is wetten van het Shabbat? Spirit geestelijke wetten van het Shabbat... ...waaraan ik mij... ...confirmeer om... ...om mij in overeenstemming te brengen... ...al is het maar voor... ...Sabbat... ...met de wetten van het heelal. het? Dan staat hij bijvoorbeeld niet, niet koken... ...niet dat... ...allemaal dingen die waarbij mens... ...ontrokken, ontrokken wordt van het... ...van dagelijkse zorgen... ...waarbij hij extra... dimensie krijgt om zichzelf... In, in, ...in overeenstemming te brengen... ...met de wetten van het heelal. En niet dat religieuze beleven... Wat maar ook dat is, uh, op Shabbat ervaren zij dat wel, maar alleen op Shabbat ervaren zij, ook gewone volk, religieuze joden die dan Shabbat uh, uh, zeggen ook zelfs liberal joden, die bijvoorbeeld Shabbat naleven die ervaren Shabbat maar als Shabbat voorbij is dan komen ze weer bam, vallen ze weer terug naar gewone gewone, laten we zeggen, gewone wereld, en de hele, week, de, hele week, de hele week zitten ze dan in, in weekdagen toestand. Terwijl een kabbalist, heel, uh, of uh, grote kabbala geleerd, iemand die dan weet... In zichzelf, ...in zichzelf ook nog op te werken om shabbat te ervaren op een andere dagen... die kan het ook op andere dagen, shabbat, ervaren. je Dus zeer grote kabbalisten... Die ervaren dan zeven dagen per week Shabbat. Oké? zeggen, komen niet, zelfs als ze praten over koetjes en kalfjes, leven ze in het geestelijke. En daarom waren onze zeer grote, waren zeer grote Wat Natuurlijk, vroeger waren ze allemaal kabbalisten. De nieuwe hebben geen één. Vind je in Nederland één kabbalist? Geen één. Ik zeg niet dat ik ben kabbalist, maar ik probeer. He. Maar ik bedoel, hier en hier geen een rabbi, be, be, be, begrijpen wat het is. Ze hebben een andere wereld nodig. En allemaal met handen en voeten doen. Maar er waren wel vroeger, altijd wel, elke, elke, tot, negen, tot, tot 1900, waar in elke waren in elk dorpje rabbis die kracht hadden van, in, intuïtief, van kabbalen. Zelfs zij ze hadden niet eens bestudeerd. Ze hadden dat, want iedereen stond uh, bij het ontvangen van Torah in, op Sinaai. Nu ga je dat over drie fasen vrijdagavond één? Ja, ja, kom wel. Ja. Dus die ook. Die, het is ook het is heel goed dat jij met hem al Maar die, er waren dus die grote rabbis. En hun leerlingen, die gingen met hen samen naar de markt. Om te kijken, ja, die, die, die ook de leraar kabbalist die moest ook aankopen doen, ja? moest naar de markt gaan om iets te kopen voor zijn huis dus dat was ook een grote mitzwa, een voorschrift om voor shabbat iets te kopen zelf en niet laten jou brengen dat zelf een beetje iets moeite doen en al die hun leerlingen die liepen gewoon achterna, om te kijken hoe leeft die kabbalist in zijn alledaagse leven er waren ook gevallen in de Talmud heb ik ook dat ja, heb ik ook, ook uh, uh, gelezen, maar natuurlijk ons, uh, uh, ook dat er waren ook uh, was een, een, een, zeg je dat, een grote rabbi, een leerling van nog een grotere rabbi, die zelfs uh, een kans gezien om in de slaapkamer van zijn rabbi te kruipen. Onder, de, ...onder zijn bed... ...om te horen en te kijken hoe zijn rabbi omgaat met zijn vrouw. <laughs> well, om te leren... ...het is voor ons absoluut. Natuurlijk staat het in het almoed over iets anders gesproken. Maar de bedoeling is natuurlijk over iets anders... ...dan alleen dan plat om te kijken of hij daarbij uh, genot van... weet ik veel van dat of, of, of iets anders. Maar de bedoeling is... Om te kijken waarom, omdat kabbalist moet, alles wat je doet, moet je doen, leshem shamayim, in de naam van de, van, van de hemel. Zelfs als hij in bed is, moet je toch wel dingen doen. Het moet, moet nooit van hem ontvluchten dat hij ergens, dat hij verbonden is aan de schepper. Met zijn vlees is hij verbonden met zijn vrouw. Maar hier. Weet je waarom je dat doet. Ja? Over die drie fases. Zeg je dat? Drie fases van Shabbat. Kijk eens aan. Uh, Shabbat nogmaals. Shabbat is. Uh, waarover we spreken. We spreken alleen. Ik spreek alleen over het geestelijke. Okay? Niet over, over het eeuwige, okay? Niet over onze plaatleven. Plaat uh, dus. Alles wat ik zeg zelfs als het jouw ridicule lijkt, moet je begrijpen le mm. dat ik het niet plat bedoel. Eh? Uh, niet dat ik niet, niet kan plat uh, denken, maar bedoel, wat ik hier doe, dan doe ik het natuurlijk. Probeer ik te doen, probeer ik te doen Leshem Probeer ik het te doen. Want anders is er wat heb je dan aan mijn verhaal. Uh, Shabbat, vrijdagavond is de eerste, wanneer een mens zichzelf voorbereidt voor het ontvangen van Shabbat, betekent ontvangen van de toestand van Shabbat. Shabbat is niet een dag, Shabbat is een toestand. Dan vrijdagavond komt op jou de eerste portie van licht en dan ontvangt de mens een bepaalde licht van uh, maalgoed van het Ziel. Zelfs als iemand geen geleerde is. Door zijn voorbereidingen. Nou, s ochtends. Uh, het is allemaal beschrijving. We kunnen het allemaal ervaren straks. Zelfs als wij geen shabbat zullen leren. We zullen het al kunnen ervaren. En dan op shabbat s ochtends komt nog extra licht. En op uh, wat wij noemen uh, moesaf gebed dan in s ochtends doen ze een gebed en dan doen ze nog extra gebed daar komt nog een stukje licht extra, waarbij wij uh, reizen in onze uh, waarneming nog hoger in het ziel. natuurlijk alleen tijdelijk terwijl het Shabbat is na Shabbat is allemaal komt weer terug en we blijven alleen van eindsverhaar ervaren van een tiende van Svirarboek, dan ervaren van maar dat komt langzaam maar, en dan en dan een huh? kli precies, dan op Shabbat natuurlijk, omdat jij op Shabbat niet werkt, en alle dingen, dingen niet doet wat je dagelijks doet, natuurlijk maak je je kli groter op Shabbat en daardoor krijg je, kan je het licht ervaren absoluut, heel goed kijk eens dus je maakt op Shabbat geen werk, en dat. Je hoeft niet te bellen, je hoeft niet Alles ligt plat, als het ware. Je hebt al je vertrouwen op het licht. Op de koning die jij wil uitnodigen, als het ware, op Shabbat. En natuurlijk, dan ervaar ik dat. Er bestaat niets hogers. Er is niets hogers gegeven aan de mens. Dan één keer per week uh, absoluut volledig. Jezelf weg te trekken, als het ware, omwille van iets. Je hebt absoluut niet uh, zitten zo in een, in een, in een, in een, in een lotosfaas uh, houding en gewoon nergens aan denken en alleen maar jezelf uh, mediteren. Waarover? Je moet natuurlijk denken aan het scheppingsdoel. Waar denk je, moet een Jood dan denken? Jood bedoel ik uh, Israël, die strijft naar het, naar het geestelijke. ...moet denken, in zes dagen... ...dat in zes dagen is... ...het helaal is opgebouwd... ...en op het besefende... ...was rust... ...en we zullen leren wat het allemaal is... is ...daarom wil ik Torah... ...wil ik dat boek wat ik ga... ...schrijven, commentaren. ...wil ik het in die, in die termen... ...bekleden... ...dat dit puur geestelijk wordt... ...dat dit een... ...voedsel zal zijn voor ons... Die gaat het lezen. En niet de taal van. Is dat leesbaar? Dat is niet leesbaar. Het is dat de taal van. Is dat, is, dat, uh, is, uh, is dat een. Uh <coughs> okay. We zullen proberen dat een fout is, maar dat we het gaan ervaren. En dan komt het een in het middaggebed. Middag en daar op die. Op middaggebed, middag Om de twee uur, soms drie uur, vier uur. Dan is het hoogste wat een mens in onze wereld kan ervaren. Is het een middag in de tijd van de middag op Shabbat. een Mens heeft wel geslapen en een mens heeft absoluut zichzelf uh, weggetrokken van dit of dat. Dat is het hoogste wat een mens kan ervaren. Is het na de middag van Er Bestaat niets anders. En dan als ik zei: kijk, mensen lopen daar en dat en. Oké kinderen nog, ze denken dat zij nog ergens anders iets zullen ervaren dan op je eigen Shabbat je moet eigen Shabbat maken voor jezelf doet er niet toe dat de Joden niet doen, eh, geen Shabbat maak je voor jezelf ja, misschien heb je daar een vrijdag daarvoor kies je, dat is jouw zaak, dat is absoluut, ik zeg niet dat jij moet follow me, doe net zoals op Shabbat op zoals, zoals Joden dan doen Natuurlijk, je ziet het wel enorme in, uh, in deze tijd ook. Uh, Allerlei secten en allemaal, dat zij gaan ook dat Shabbat vieren daar. Kijk, dat is hun, maar als ze niet ervaren, als ze niet weten waarom, dan... Dus op middag Shabbat is het, worden we ontvangen bij het hoogste. Dus wat we die ontvangen we hebben we het gevoel dat we uh, verheven worden. Daar gaat het om. Je hebt het gevoel dat men jou verheft omhoog. En terwijl jij maal goed ervaart ook, maar dan ervaar je hier beneden niet dat nog, iets prik, dat nog iets prikkelt. Dat je prikt jou, prikkelt. Dat iets nog van beneden, dat nog iets uh, <klaars> dat de slang jou van beneden bijt. Hè? Allerlei gevoel dat jij bijt iets van beneden. Je begrijpt wat ik bedoel. Verledingen en andere dingen, Je voelde het niet. Op Shabbat, als, ik, als we liepen op Shabbat, toen ik nog, toen wij absoluut orthodoxen, was ik. Op Shabbat, ik zag, de hele wereld was alleen maar één, een, eenheid, absoluut. En je ziet ook mensen, je ziet Slager die dan werkt en dat en allemaal. Het is net, je ervaart het absoluut niet als, als afleiding. Je kan niet afgeleden worden op Shabbat. En dat is, daarom is, moet je ook zoiets hebben dat jij dat beleeft. Dan zal je zien, alles wat gebeurt, je rechtvaardigt alles op Shabbat. Waarom? Je kan niet kwaad worden op Shabbat. Je kan niet, alle voorbereidingen die je hebt getroffen, dat well, is iets. Is, is en, en waar kan je dat ervaren als niet op aarde? Je kan verwachten alles wat je wil. Aang. Nou, dan wanneer komt het wel? Ja? Begrijp je dat? Probeer dat het ook te doen. Om te zien. En dat zal werken. Oké, okay, dat is in drie fasen. Drie fases. En het derde nog drie, drie maal moet je eten s'avonds. En dan ochtends en dan namiddag. Ik. En elke betekent iets. En elke verbindt jou iets. Het is een uh, geweldige iets. Dat is, niet, uh, dat is geen Joodse cultuur of zo. So. Dat is ingesteld volgens de wetten van het heelal. Want niets komt, geen licht komt en gaat. En op Shabbat ervaar je dat licht allemaal. anders. Maar het is niet door jou, natuurlijk, niet door jou correcties door jouw toedoen. Jij alleen schikt jezelf aan om niet te werken, omdat om de eenvoudige dingen niet te doen. Maar als, voor, als het verbet voorbij is, dan is het afgelopen. Dan kom je op belandje direct in het uh, weer uh, in het in het alledaagse leven, want zes dagen van per week. Maar een kabbalist kan het verlengen. Een kabbalist kan, dus alles. Kabbalist kan alles verlengen. Welk elk behagen? Is in de handen van jou als je Kabbalah leert. het like behagen kan je eindeloos doen in Kabbalah. Dus, nogmaals: licht kleiner maken. Dat, is, dat zijn twee manieren waarop de, de, het heelal is opgebouwd. Door afstanden tussen de ene sfera en de andere sfera wordt licht ver, verkleind. Ja of niet? Omdat de afstand van het licht is groter. Ziet u dat? Iedereen ziet het? Afstand van het licht is groter. Dan wordt het licht kleiner. Die komt dan. Hoe lager, hoe kleiner licht wordt het. Ja of niet? Maar de afstand van het licht wordt, wordt groter. Ja, afstand van het licht. Hier is lichtbron. Hoe meer naar beneden, hoe minder licht. Waarom? Afstand van het licht. Dan hier heb je allerlei filters. En dan komt het hier alleen maar, alleen maar een klein beetje druppeltjes, als het ware. En, daar, en aan de andere kant, klie wordt ook groter. We zullen ook leren dat, naarmate wij bij naar beneden komen, klie wordt steeds ruimer. En ook onze correctie is ook, gaat ook om onze killing. Waarnemingsorganen te vergroten. Dat heeft u wel. Wat je nu ervaart bijvoorbeeld. Als gewoon als een punt. In jezelf. Wat je ziet dat daar. Dat punt dat ben ik. Dat moeten we door licht weten. Vergroten. En verbreiden. Want dan. Als er licht komt in een brede kli. ...dan wordt het ook kleiner als het ware. Of groter, zelfs als een grotere... ...als wij onze kilim groter maken... ...omvangrijker maken. Dat betekent dat ik plaats... ...van binnen plaats maak... ...voor het geestelijke. In plaats van... In plaats van nou, ik, ik, ik, ik. Als ik ik, ik, ik, ik, ik, ik dan heb ik geen plaats voor het geestelijke. Dan, dan komt er licht... ...en ik, ik zie, voel niets... Maar als je jezelf jouw knie groter maakt door jezelf proberen in overeenstemming te brengen met het geestelijke, dan jouw ik, als het ware, geeft plaats aan het hogere. Het verdwijnt niet. Maar jij, dan kan, jij kan dan van jouw, jouw ik, je kan dan hem als het ware. Uh, Uh, kleiner maken. En als het nodig is. Je kan hem weer afblazen. Maar je kan hem ook kleiner maken. Je bent dan de baas van. Je kan daar dan net zoals. Uh, die grote. Die grote. Hoe zeg je dat. De grootste bodybuilder. Die heeft dat kunnen bereiken. Die schwarzenegger. Je ziet wel zo grote. Vroeger waren grote bodybuilders. Die alleen maar, alleen maar massa hadden. En zo liepen ze altijd met zo'n massa. Weet je, zo. Borst naar voren. Ja. Ja. <laughs> Iedereen weet het al, dat ik, uh, het is mijn verleden. Maar een grote borst naar voren. En allemaal zo liepen ze. Terwijl hij Vlasenegger was anders. Hij liep gewoon. Goed, goed gezet, man. Maar hij liep gewoon. Uh, uh, en als hij niet wilde, dan heeft hij dat zich, al, die, al die spieren had hij in zichzelf. Had hij die krachten niet, had hij zich niet opgevocht, opge van binnen opgevocht, eh. opgevocht, opgeblazen van binnen. Hij liep gewoon en alles was. Maar als het nodig was, dan. en dat was zo. zo. Opladen. Dat was echt speciaal van hem. Hij had het geleerd soepel te houden, die spieren. En daarom niemand kon het zien, dus dat heet dat. Maar dan. Ja, net zoals die hulk, ja? dan uh, was het veel <lacht> maar zo is het ook zoiets, zo moet je ook, zo, zo precies, zo moet je ook van binnen, zo precies werk, zo werk moeten wij van binnen maken, dat wij onze ik, net zoals die hulk, opeens is hij dan tot mens geworden, dan is hij heel ander gezicht en allemaal, allemaal kwamen menselijke trekken bij hem, ja, en... En wanneer de hulk weer is geworden, weer, dat is dan nou, net, net, wij leken dan precies hetzelfde als wij hoogmoedig zijn, hoogmoeder zijn. Dan zijn we precies net zo van binnen, de film ook is gemaakt, niet zomaar uh, juist om ons te laten zien. De hulk, dat is die ego van ons. Ja? Alles bar uit elkaar, dat was de ego van ons, dat ons liet ons laten zien hoe wij zijn als wij hoogmoedig zijn. En toen je weer, weer menselijk geworden was, toen is hij heel veel weer heel menselijk weer genade. Het licht uh, genade in het dus weer. Zo moeten we ook zien. We moeten ook onze kelim groter maken. Door jezelf klein maken. Wie had meer kelim? ware Kilim als mens de hulk wanneer hij als hulk was? Ja? In zijn vorm in zijn van hulk of wanneer hij weer mens was? Wanneer hij mens was, dan had hij wel Kilim. Ja of niet? Wanneer hij hulk was, was hij allemaal vol van, van zijn spiermassen. Maar klein van Kelim van geestelijk hij was een dom, was was was domme dingen had die gedaan. En daarom had hij ook altijd spijt van dat. dat, dat, dat, dat, dat. Als hij mens geworden was, dan was zijn Kelim, menselijke, zijn waarde van de mens, groter was. Dus hij, als hij zichzelf klein maakte, kreeg die Kelim de ware Kelim. En als je dan opgeblazen of hoog, hoogmoedig bent, dan ben je hulk. He? Maar wie heeft meer controle over zichzelf? Die hulk of die man wanneer hij weer een mens werd. Natuurlijk een mens werd. Is hij behandelbaar, is die, kan die groeien, et Die ander is alleen maar hulk. Dus dat zijn twee die zijn in het hilaal. Bij het opbouwen van de werelden zijn die twee principes, hij heeft de schepper gebruikt bij het opmaken van de wereld. Okay. En zo moeten wij ook hem daar botsen, ze, om ook die principes te, te, te hanteren. Okay. Hoe lager naar beneden, hoe verder van het licht, hoe kleiner is het licht. En dat is een manier om koen te maken. Dus de manier om correctie is. Alles wat wij correctie willen doen, moeten wij zorgen dat wij bepaalde handelingen, bepaalde instellingen van binnen doen. Ware instellingen. Waarbij wij willen graag dat het licht aan de ene kant kleiner wordt. Maar dan kan ik wel behapen. En aan de andere kant, dat is van, van, van, van de kant van, de, van het licht waarvan ik kan van een van knie moet ik zorgen dat ik mezelf klein maak. Daardoor mijn knie mijn ontvanger groeit. Ja of niet? Dat is, dat is het principe. Dat is het principe. Huh? Reactie, ja. Precies, dat is jouw werk. Dat is het enige werk wat we doen. Dat jij... ...dat jij ten aanzien van het hogere... jezelf als het ware klein maakt. Wat betekent klein maken? Klein maken betekent dat ik vraag om licht. Dat ik kan ontvangen. Wat betekent klein maken? Niet klein maken, dat probeer je nou ook mee klein maken. Als je weet dat jij je jezelf klein maakt... ...dat jij daarbij ontvangt... ...dan zal je dat niet bang zijn... ...dat jij je jezelf klein te maken. Want wat betekent jezelf klein maken? Dat betekent dat je maar goed... Uh, net zoals die hulp, dat, dat die ervaar dat die weet dat die tekort schiet en die gaat zichzelf kleiner maken van binnen door we, uh, bepaalde inspanningen betrachten om jezelf kleiner te maken om daadwerkelijk te zien dat jij tekort schiet en die tekort en dat tekort naar hogere te geven dat moet je ervaren. Hoe jezelf kleiner maken van binnen, dan kan je ontvangen. Hoe kunnen we dat ontvangen als we vol zijn van onszelf? wij denken, het, het, natuurlijk is het een gevoel van King kong Krijg je als je dat ja, doet. Maar dan is weekend voorbij en ga je naar een psychiater. Want die moet jou weer van jou hulk moet je weer een gewone mens maken. Jij was een weekend wat je een hulk, ja. Je ging daar naartoe, zo, ik heb alles maken. zo alles gedaan. Nou, dan ga je weer, moet je weer jezelf klein maken. Je gaat jezelf klein maken door depressies. Ja, van boven wordt het geregeld dat je depressies krijgt. Om jou weer klein te krijgen. Moet je niet wachten dat je jezelf, moet je jezelf ...daarop werken dat je creatief... ...opbouwend jezelf klein maakt. Dus je maakt jezelf klein niet voor... Uh, ...voor Jantje Pietje... ...dat moet je ook doen trouwens. <coughs> dat is moeilijk. Maar je maakt je... klein ten aanzien... ...van de koning. Van het eeuwig leven. Dat is werk. Daarmee... ...vergroot je jouw klie... ...en dan kan je... ...het licht aan. Ja? Net zoals we hebben gezegd... In een klein kamertje is één, één, één, één spotje is genoeg. En dat is al voel je het net dat het vol van licht is. Maar als je dat spotje hangt, laat hangen in een grotere kamer, een groot laat zaal, dan is het donker. Maar, ja, ziet er, maar dan kan je naar dat spotje kijken zelfs. Dat is dan niet verblindend. Maar dat klein spotje in een klein kamertje. Verblind jou. Ja? Dat kan je verblinden. Het is zo, zo. Wat is dat nou? Een klein, klein spotje van 25 watt. Dat kan je verblinden. Echt verblinden als je dan zit helemaal in een, klein, in een klein kamertje. Maar als je hangt en ergens in een grotere ruimte, dan kan je daar aan kijken, dan kan je ook zien, dan kan je zien. Iedereen kijken. Zo is ook precies wat wij doen met onze innerlijke bewegingen. Je maakt jezelf kleiner. Ja? kleiner. Ja, Wat is kleiner? Jouw ego kleiner. Maar eigenlijk maak je jezelf groter. Hoe kleiner je maakt je je opbouwend ten aanzien van jouw ego. Hoe groter in wezen maak je jezelf jouw hegelkelim. Begrijpt iedereen dat? Hoe kleiner je maakt jezelf... ...jouw ego, hoe meer leven ontvang je in jezelf. Dus eigenlijk is het, moet je echt gretig zijn om jezelf kleiner te maken. Daardoor ontvang je maak jezelf ontvankelijk, ontvang je het leven. Iedereen ziet dat? Dat is iets waarbij die twee principes dan begrijpen straks... Hoe alles is opgebouwd. Maar die twee zijn de twee voorwaarden voor correcties. En alles waar wij verlangen is, een, is correctie. Ja? Is ons te corrigeren. die heet het. Op die manier wordt alles geregeld. Okay. <coughs> die over die eigenschappen van ketter, gochma, binase, rampen en Zijn er vragen? In de vraag over je. Altijd Ketter is altijd zo. Keter is altijd, heeft alles in zichzelf, 100% licht in zichzelf. En eigenlijk is het eigenlijk is het, het goddelijke in het licht in zichzelf, op zichzelf, in een kilim. We zullen altijd spreken van licht in een kilim, of kilim zonder licht, maar niet over licht. Zonder killing. Over licht kunnen we niet spreken. Goed, langzaam, nog een keer, ik zal het herhalen. We zullen nooit spreken met jullie over licht op zichzelf. Ja, hoe kan je dan licht. Alles wat wij niet. Het is erg speciaal wat ik wil dat de zoger ons verteld dat. Anders verliezen we de draad, anders zijn we met iets bezig wat niet helpt. Als het niet helpt, waarom moeten we het leren? Er zijn zoveel dingen die, we die niet, niet helpen. Maar alles wat al als het licht, in welke vorm dan ook, in welke kwantitatieve kwalitatieve vorm dan ook, niet is, niet binnen Kilim is, kunnen we hem absoluut niet bevatten. Maar dus dat is net als Eindsof. Dat is net als Eindsof, want als je het niet in, door mij bevat, dan is het Eindsof. Daarom leren wij in de Kabbalah al die werelden. Terwijl wij we nog niet ervaren dat. Ja? Om, omdat wij leren, de wereld dat betekent wereld. Elke wereld is al een vorm van verruwing van licht, ja of niet? Nou, dan is zit. Dan is het een beetje te leren, dan valt het, valt het wel te bevatten, ja of niet? Iedereen begrijp begrijpt het? Als het al in, uh, laten we zeggen, de eerste, de kleinste verruwing van licht is, dan valt het wel te bevatten, ja of niet? Zo so, zullen we dat allemaal leren, we begonnen al te leren, uh, al die lichten die zitten al in de kiling. In hogere werelden en dan in de mens. En in een mens is het ziel. Het licht in een klie heet ziel. Wat wij ziel noemen. de shama. Okay. In een mens heet het ziel. Maar ook, wij noemen ook dezelfde woorden in de hogere werelden. En hogere werelden zijn, wat is hogere, hogere werelden? Ze zijn hogere, hogere graad van het licht, of mindere graad van verhuwing, mindere verhuwing oké okay? maar alles kunnen we ervaren binnen ons al deze werelden behalve de wereld adam Kadmon, behalve de eerste serie van vijf de eerste serie van vijf, van de eerste verhuwing Hoe konden ze dat benoemen als ze dat niet konden ervaren? Ja, dat is een goeie vraag. Hoe kon men dan de, de kabbalisten dan de naam geven aan de wereld Adam Kadmon ...als men dit niet kunnen ervaren? <coughs> het is toch wel een kleine verhuwing. kleine verhuwing van het licht. Het is niet toegestaan aan ons om daarover te spreken. Waarom? Omdat dit nog voor het scheppen van Adam is. Het is al, het is al na de schepping dus na, na het begin van de schepping maar nog voor de schepping van de mens en daarom is het is het dan praten over praten maar kabbalisten die konden dat afleden mi, dat heet principe ook een belangrijk principe mi bisari e egeze, dus vanaf vanuit mijn vlees zal ik het goddelijke zien. Dat is het principe. Ja? Hoe konden hoe dan kabbalisten dan bepaalde dingen die zij dan projecteren op iets wat, ze, wat het zo hoog was. Vanuit mijn vlees betekent vanuit mijn lagere kan ik hogere zien. Wat niet bestaat in het lagere, wat niet bestaat in het hogere. Je begrijpt Iedereen begrijpt dat alles kan afgeleid worden en we zullen ook een klein beetje hebben over Adam Kadmon, maar in principe niet. Aan het einde van de rit kunnen we dat wel doen en niet zoals kabbalisten van deze tijd die beginnen met Adam Kadmon. Absoluut onzin. Kan wel, maar bedoel, het helpt niet. In die vijf sferot kunnen we alles uitdrukken en daar zit overeenkomstig met die vijf sferot. Waarom kan men, waarom is het? valt het niet om daarover te praten? Want ketter overeenkomt met die Adam Kadmon van de eerste serie van verhuwing van het licht vanaf Eindhoven. Adam Kadmon, ketter. En een ketter kunnen wij, geen, geen enkel ketter kunnen we bevatten, waar dan ook. In welke wereld dan ook, kunnen wij ketter niet bevatten tot gmartikum. Want ketter is te lichtig om te bevatten. Dan gogma overeenkomt met de wereld absoluut. Oh, dat is wat wij wel gaan bestuderen. Ziet u, gochma, absoluut. Dat is de wereld van correctie. En dat zul je ook ervaren, elke mens moet in zichzelf... ...opbouwen die wereld. Adam Kadmon tellen wij niet, omdat natuurlijk worden we ook indirect in ons ook opgebouwd. En natuurlijk indirect komt van Adam Kadmon, indirect komt wel uitwerking op ons. Maar wij kunnen, wij kunnen niet met onze, met onze uh, frequenties, met onze aardse frequenties kunnen wij niet... Uh, dat ervaren. Maar natuurlijk heeft het uitwerking op ons. Okay. Wij kunnen uitsluitend tot halverwege absoluut komen. Met onze krachten, met onze visserij. maar niet meer. Het is ook meer niet nodig. <coughs> maar zie je ziet het wel, de wereld van correctie is absoluut. Dus elke gogma, in elke gochma is altijd absoluut. Of Afhankelijk van welke fase. Dan bina is altijd bria. Ziet u? Ziet u? dat wij niet hoeven iets op te tekenen. Elke bina, waar dan ook, is bria. Maar bestaat ook bria in de ware briya, in, in, in, in de ladder, in de algemene ladder van krachten bestaat ook een bria. Die echt bria is in de hele schepping. Ook in de hele mens. Maar bestaat ook bria overal. Ook in Asya bestaat bria. Dus elke bina heeft die in zichzelf. Ze is bria. En dan zeerampin is. Uh, is. Is. Yetzira. Yetzira. Dus de, de wereld Yetzira. En de wereld wordt betekent wereld. Zijn ze allemaal werelden zitten. Dat is sferot. Schirot. en dat zijn wat we noemen werelden, werelden. En er staat ook nog partsofie Dus drie dingen bestaan: werelden. Dat zijn in als we in grote omvang, maar ook in elke mens overeenkomen met zijn met ketter en het overeenkomen met hochma. Dezelfde kracht. Ja? Bria is bina. Yetzira is Zeirantin en Malgoed is Asia. Asiya. Okay. en dan komt er verlengstuk van Asia naar beneden, dat is dan onze wereld. Dus de ervaring, dus dat de krachten van onze wereld. Waarin alleen maar een klein lichtje, wat we noemen neer de kiek, een klein de kiek, dus een klein, klein lichtje, komt hier naartoe, bij ons. Niet komt naartoe, wordt gegeven aan iedereen. Maar wij moeten door, door ons geschikt te maken, door ons klein te maken en niet als hulk te zien, kunnen wij ons ontvankelijk te maken om al dat te ontvangen. En daarna komen we als we dat ontvangen... dan kom dan... Uh, bij elke fase kom je tot de schepper. Niet, dan hoef je niet al die, alles door te gaan. Als je één maar één een stapje doet hier in Asia... één stapje in Asia... dan ontvang je al... Uh, kan je ook al... de hogere... kan je ook de schepper, de koning al zien... in zijn hoedanigheid van... laten we zeggen... Van Malgoed. Mal de, de is van. Ook in het in het Aramees. Dus de is net zoals in het Frans. Mal de van. Mal de Assia. Dan ontvang jij de straling van hem. Dezelfde koning. Alleen in zijn kleding. Van Malgoed Asia. Maar jij ervaart dan absoluut oneindig. Oneindige en eeuwige, maar van de kracht, maar goed, dus ja. Weet je dat? Mensen hoeven niet een miljaar, miljaar, miljardair te zijn om te ervaren wat het is in een autootje te, te reden. De ene reed in een, in een weet ik veel, Lamborghini en de andere reed in een goed. En andere een le, andere leer le, in een in een, een lelijk eentje, no. No. Na, na het ritje hebben heb beide een ritje gehad, ja. De ene daarin en andere, de andere wandelen. Of, of gaan, twee gaan eten. De, een, de ene gaat naar een steakbar en andere gaat naar. Een andere gaat naar, nee, veel, naar een grote, naar een groot restaurant een speciaal, speciaal restaurant. Je betaalt, huh? Je betaalt dan honderden dollars voor het etentje. En de ene, ene eet gewoon een lumpietje. Lumpietje. Dus, nou, wat is het verschil? Het verschil is voordat jij dat in de mond stopt. Maar als het allemaal door jou, door, door, die, door die kanalen naar beneden is gekomen, is dus geen verschil meer. Zij betaalt 200 euro. En jij betaalt 3 euro. Als het al, zodra het al door doorgekomen is. Absoluut geen enkel verschil. Donker binnen. Ja, donker binnen, precies. Oké, okay, iedereen begrijpt het? Dus deze, deze die Lumpje heeft gegeten. Of misschien een paar Lumpjes gegeten. Hij is, hij is voldaan. Hij is voldaan. Hij voelt zich helemaal, helemaal voldaan. En de andere heeft die mollusken, mollusken, mollusken, hoe zeg je dat? Weet je wat van die gl glibberige, weet je dat? Huh? Mosselen, mosselen. Je hebt zoveel, hè? Huh? Oesters, oesters. Ik herinner me toen ik zakerman was. Eh, zakerman was. En mijn partner kwam ook uit Rusland en eh, we, we gingen naar Londen. Naar Londen. En de zakkenrelatie heeft ons uitgenodigd naar Londen. Het is een prachtige, mooie, de, en we gingen daar, en mijn Russische partner was een heel goede hoofd en een heel goede kop en uh, goede zaken, maar, maar van eten wist hij alleen wat alleen Russische eten. Weet je. Een, beetje, een beetje kool, een beetje dat, een beetje aardappeltjes, een, een stukje vlees, maar dat was alles wat hij wist. En wij werden uitgenodigd door onze relatie, die, die heeft ons in Londen een chique restaurant gebracht. En, uh, en die, die, die, die oesters, ja, oesters. En die heeft die oesters speciaal gemaakt. En toen is dus hebben begonnen dit te eten. Ten eerste, ik heb het, ik heb het alleen. Ja, ik zou daar een gewoon stuk. Gewoon eenvoudig een stuk vlees. Zo, en dat oesters, begonnen dat te eten. Ten eerste, ik, ik bedoel niet te eten. Ik bedoel een beetje dat eruit. Ik wilde er niet eens <laughs> niet kijken, maar ik deed het net of ik net ik eet Ik wilde ruiken dat. En mijn partner die die die begon dat wat is <laughs> dat beweegt Wat moet ik daarmee? Is het is het show? Is het moet ik het eten? Ik kon niet eens begrijpen. Het was paper duur, Nou. Ik heb het niet eens gegeten. Maar ik deed het zo. Tot toen hij ging daarin weer praten. Iemand had het aan het Dus ik heb het even op de vloer gegooid. Maar goed. Je kan niet aan doen. Je moet toch politesse. Dus daarna ging we ergens nog broodje. Zo is het ook met die maalgoeders. Kijk. jij dan precies. Je wordt volledig. Uh, je ervaart volledig oneindigheid. Maar je ervaart oneindigheid... van... je ervaart relatie met de koning... maar dan... de koning is dan... als het ware... Uh, bekleed euh, zich als het ware... is als het ware in een spijkerbroek. In plaats van bijvoorbeeld in zijn koninklijk gebaat. Nou, en wat is het verschil? Als je maar een koning ziet. je praat met de koning, oké? Okay? Maar hij verkleedt zich als het ware als een uh, in een djins sprekersboek. doet. er niet toe. Ja, Bewijzen van spreken, ten aanzien van hogere weelden. Natuurlijk ook hier is het miljardenmaal meer van wat we allemaal ons kunnen voorstellen. Als we het alleen maar de eerste stapje van Asia al kan gaan ervaren. Oké. Okay. <coughs> we zien dat? Nou, Dus dat de kracht kent er ook maar binnen en in de werelden zijn dat wilden betekent grotere formaten, grotere kilien, grotere eenheden maar allemaal kunnen, ze, kunnen, we, kunnen wij zij in ons ervaren oké okay. en daarnaast hebben wij nog huh? nog vijf minuten, oké okay. en dan hebben we nog hier, hebben wij nog uh, nog iets. één een bepaalde eenheid. En de volgende keer, als we niet vergeten, dan zullen we, we spreken over relaties met de namen van de schepper. Kijk, het er overeenkomt met, met het bestaat toch een iets, kijk, hebben we gezegd werelden, sferoot, En bestaat ook een partsoef. Partsoef. Part, partsoef. Of meervoud Partsofim. Partsofim. Meervoud, oké? Partsof. Partsof betekent. Partsof is. Kijk, dat is een sferoot. Zie de ketter, gogma Partsof betekent iets, een bepaalde samenhang van vijf krachten, net zoals hier is, waarbij elke kracht heeft ook in zichzelf tien. Dus ketter, wat wij zo ketter noemen, wij hier. So, so Noemen so, uh, so. okay. we hier Arich. Arich. Of ik zou het zo begrijpen. Arich Antin. Antin. Gewoon namen. Zo heet afkorting zo. Arich Antin. Gewoon items. zie je dat? Arich Antin. En hier hebben we gehad. Zeir Antin. Zeir is klein gezicht. Klein beetje hoogma. En Arich betekent. Veel Gogma. Veel Gogma. Oké. Okay. Alleen. Oké. Okay. En dan hebben we. En dan hebben we dan Gogma. Ja, Gogma. Is dan en Gogma eigenlijk. Oké, okay, laten we zeggen. Gogma. Dat hebben we dan. Abba, Vader. Abba, we ima. Abba, en dat is. Vader dat is En dat moeder. Vader. We betekent en N. En, en moeder. Ziet u waar het allemaal. Waar het allemaal komt. Vader en moeder. Waar al die alles. De hele theologie. Waar het, dus, en dan hebben we Bina. Is. Bina. You know, yeah, dat is dan. Um, wat we zeggen, Chokma en bina samen, want Chokma is Abba. en bina is vrouwelijke zima, mama, en zeirantin, een malchut zeirantin is, een malchut is, is wat we noemen, we noemen zon. Dat is dan zie je, dat is dan zo. So, ze betekent, ze is staat voor zeirantin, zeir antin. En, en staat vooral goed. Alleen de naam geven we haar iets anders. Dan later komen zal ik uitleggen waarom. Nukwa. Een vrouwelijke. vrouwelijke iets. Oké. Okay. vrouwelijke partner. Dus hier hebben we Arigantin. is als het ware alleen maar mannelijk. Omdat het gogma eigenlijk ligt. Uh, waar het licht gogma van komt. En Abawaijima. We hebben zien al. Hogere vader en moeder, hier ontvangen we allemaal ons licht vandaan. Het komt natuurlijk van Arichantin, van de kracht die Kochma is, maar dan Hogere Abba, vader en moeder, dat is daar waar, waar we vandaan alles ontvangen. Eigenlijk de Abba, dat is de vader waar we alles van ontvangen. Waar we aan, na, aan wie <coughs> we, tot wie we bidden, dat is waar. En hier is nuk nu dus hier zijn ook zeerandpien en Nukwa. Ook mannelijk, zie man en vrouwelijk. En hier ook mannelijk en vrouwelijk. Die zijn volmaakt met elkaar in oneindigheid. Oh, sorry. Die aba, sorry, is een Kleine, kleine bord. Kijk, Abawoim, zie je, die bevinden zich altijd in een volmaaktheid. En die, en die zijn soms wel en soms niet. Maar kijk goed. Kijk goed, net zoals het hier ketter, van Ketter alles begon. En we hebben gezegd dat keliën moeten groter worden, ja of niet? Om het licht te ontvangen, om licht te kunnen kleiner maken. Afstand is nodig... Om, ...om licht kleiner te maken... ...afstand nodig... ...en om, om kilim breder te maken... Ja, ...is ook een soort correctie... ...kijk nou... Arihantin is als het ware één... ...heeft hij geen vrouwtje? Natuurlijk heeft hij... ...maar ze is niet verscheiden van hem... ...die is als het ware die is potent, potentieel in hem... ...dat is wat de Torah zegt... ...dat eerst... Hij heeft ook uh, mensen geschapen als man en vrouw samen, als één. Ja, net als Siamese. Niet zomaar bedoel ik. Maar zoals Ari heeft in zichzelf natuurlijk ook zijn eigen vrouwtjes. Dat is een mannelijke hier, een vrouwelijke hier, maar alleen in mannelijke. En hier in Abbaweima, die zijn al een beetje, een beetje niet gescheiden, maar toch wel, die, die vertoeven samen. Maar toch wel uitbreding van kilim. Zie je? Uitbreding. Die zijn al breder. Wat hebben we gezien? De kilim zijn al groter om het licht te ontvangen. En dat is, dat is de correctie. Zie je? Groter. Er bestaat bepaalde kracht van Aba. Die heeft ook, deze heeft ook in zichzelf al die vijf. In deze heeft ook in zichzelf En deze alleen maar bijna alleen eenmaal. En deze heeft al twee maal. Dus hier kettergogma binadete en hier ook kettergogma binadete. Dus het licht wordt steeds uh, veel meer filters komen. En hier ook zeer ramp En ook uh, Is het net zo naast elkaar. Maar toch, hij is altijd hoger. Dan hij heeft ook vijf kettergogma binadete. En ook heeft heet of kettergogma. En dan komt dan, wat noemen we onze wereld dus dit had overal precies dezelfde partsofium en vijf partsofium vijf partsofium van dat van dat vijf partsofium maken een wereld dus vijf sferot maken parzof vijf sferot vijf sferot ja, ja? samen Keter, Chogma, Bina, Zeeran, Samen maken ze een partsoef. Vijf partsofien maken wereld. Dus alles bestaat uit vijf, alleen verschillende eenheden. Langzaam, langzaam, we gaan in een goede richting. We zullen met vijf vijfst alles uitleggen we we absoluut geen enkele tekening hebben. Het is tekening, geen tekening. En dan zullen we brengen die scherot kwalitatief in verhouding tot het licht wat daarin zit. Okay. We zullen weergeven wat voor licht zit daarin. En we zullen het in brengen in verhouding tot vormen van Hebreeuwse letters en van getalen van de namen van de schepper. Dat is wat ons werk ons verwacht, staat te wachten. Kijk, okay, dus de hele week nieuw. wat gaan we doen? Ons klein maken. En, en de kilim groter maken. Ja.